1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Leden van de VN-veiligheidsraad geven elkaar de schuld van het aanhoudende geweld in Syrië. Het Westen worden tot nu toe niet eens met Rusland en China over maatregelen tegen het regime van president Assad. Rusland en China spraken vorige week voor de derde keer een veto uit tegen een resolutie over Syrië. Berichten dat de VS nu buiten de VN om wil proberen de druk op Assad op te voeren... is volgens de Russische ambassadeur bij de Veiligheidsraad zeer onverstandig. Volgens hem kan dat catastrofale gevolgen hebben. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft een bezoek gebracht... aan evacuees van de Utrechtse wijk Canaleiland. Samen met lokale burgemeester Isabella ging hij langs... bij mensen die nu tijdelijk in hotels in Houten en Nieuwegein verblijven... De bewoners van 174 huizen moesten hun woning zondag uit nadat er asbest was gevonden. Wolfsen zei dat de ontruiming heel aangrijpend is voor de bewoners. Ze kunnen op z'n vroegst volgende week pas terug naar huis. Bewoners van het woonwagenkamp in Waalre hebben een dreigbrief gekregen met de woorden... jullie gaan eraan. Een van de bewoners heeft aangifte gedaan. Sinds de aanslag op het gemeentehuis vorige week gaan er in het dorp geruchten... dat woonwagenbewoners achter die aanslag zitten... Op de bijeenkomst zei burgemeester de Wijkersloot... dat hij niet wil dat met de vinger naar het kamp wordt gewezen. Voor de kust van de Griekse hoofdstad Athene... zijn zes oude scheepsvrakken ontdekt. De wrakken liggen op een diepte van ruim 40 meter. Volgens wetenschappers zijn de gezonken schepen... zeer goed bewaard gebleven. Het oudste schip is van de tweede eeuw voor Christus. Aan boord zijn nog goed bewaarde kruiken gevonden... uit onder meer Noord-Afrika en Italië... waarin bijvoorbeeld olie en wijn werd vervoerd... Volgens de Griekse onderzoekers liepen er duizenden jaren geleden... voor de kust van Athene belangrijke handelsroutes. Het weer, vrijwel onbewolkt, koelt af naar 14 graden. Overdag zonnig met later op de dag een paar stapelwolken. Het wordt tussen de 22 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent op deze magische avond in het Huis van de Maan. Magisch omdat mijn gast Marcel Kalesvaart eerder deze maand als Prince of Illusions... werd uitgeroepen tot de beste illusionist ter wereld. En hij is hier samen met zijn vader Dick Kalesvaart, die al zijn illusies ontwerpt en bouwt. En met zijn vriend Aquila Junior die verantwoordelijk is voor de styling van zijn shows. Hij is de creative designer en director. En uh, ze hebben de bokaal ook meegenomen. Hij staat hier ja, tegenover mij. Ja, is die niet mooi? Een schitterende bokaal. Uh, en binnenkort op de Facebookpagina van Kaas Lula is er ook een foto te zien van de trotse winnaars. Wat ja. is daar nou toch ingegraveerd, Aquila. Dat is een hand met uh, volgens mij de wereld op. Ja. En dat uh, straalt zeg maar de magie's dat ze eigenlijk de wereldtitel gehaald. Ja. Een soort van, ja, magische wereld. Mag magische de wereld. wereld. Hand, hè? Ja. Ja, de magische wereld. Het is, het is een mooi bokaal. Ja. U, u kunt hem straks dus bekijken op onze Facebookpagina. En de drie heren zitten ook klaar om al uw vragen te beantwoorden. En uh, als u geen vragen heeft, dan bent u misschien wel die amateurgoogelaar die ervan droomt om een mooie carrière te maken. En nou, in dat geval wil Marcel vast wel wat adviezen geven. Ja, natuurlijk. Hoe je dat zou kunnen aanpakken. Of wie weet, was u ooit bij een illusieshow en was u daar zo van onder de indruk dat u die uh, indrukken met ons zou willen delen? Nou, in in al die gevallen bent u van harte welkom om te bellen. Ook als u als vrijwilliger mee wilt doen met die ene illusie waarvoor wij die vrijwilliger zoeken. 0800-1121, mail ik kan naar casaluna.nl en twitteren dat kan dan weer met hashtag casaluna. En ik ga u ook alvast vertellen dat er in dit uur dus illusies tot leven komen. Eerst een vraag, Marcel van een luisteraar, die wil graag weten uh, uh, waar dat Engelse accent vandaan komt. Nou, ik uh, ben in Canada geboren. Mijn ouders hebben daar tien jaar gewoond. En uh, ondertussen werd ik geboren. En die hebben toen besloten om weer naar Nederland toe te gaan. En ik uh, sprak maar één woord uh, Nederlands. En dat was eigenlijk snoepje. <laughs> nou, heel wezenlijk woord. <laughs> heel belangrijk op zevenjarige <laughs> ja. leeftijd. Ja, ja, ja. En uh, toen moest ik de echte Nederlandse taal gaan leren. En ik heb altijd daar een, een beetje een achterstand mee ge gehad. En uh, de laatste paar jaar, of eigenlijk de laatste tien jaar, reis ik heel veel. En dan praat ik heel veel Engels. Uh, zo heb ik uh, acht maanden in Duitsland gewoond. De laatste vijf maanden in Parijs. Dus uh, dan komt die accent steeds maar weer ook sterker terug. Ja, dus uh, ja. ja, het uh, gaat er niet uit. Ja. <laughs> Dik, je bent dus met je gezin naar Canada gegaan. Tien jaar later weer teruggekomen. Als je nu kijkt naar waar jouw zoon Marcel staat... Hè, is het dan een goede beslissing geweest om terug te komen naar Nederland? Ja, ik vind het wel. Of had je Canada ook een mooie carrière kunnen opbouwen? Ik denk niet als dit. Ik nee? denk niet uh, dat uh, de magie in Canada... of de magische wereld in Canada zo leeft als weer in Nederland. Nee, wij zijn natuurlijk heel sterk. Hè? Hans Klok, Fred Kaps. Ja. Ger ja. Kopper. Ger... Ja, Ger Kopper. Ja. Ja, dat is mijn coach. Ja, dat is nee. jouw coach. Allemaal ook winnaars ooit. Hè, van ja, allemaal uh, Richard Ross. Uh, wat ja, Richard Ross. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, het, uh, ja ook ja, niet ja. om te vergeten. Tommy Wonder hebben we ook nog. Ja, heel veel. Ja, Nederland heeft eigenlijk de meeste wereldkampioen goochelen... Uh, of meeste wereldkampioenen ter wereld. Mm -hmm. ja. Dus dat is toch wel heel uniek. En het wereldkampioenschap is opgericht ook door een Nederlander. Oh ja? Ja. Het wordt al jaren gehouden ook, hè? Het wordt sinds, uh, ik geloof, 1947 uh, gehouden. En ja. dat wordt dan elk drie jaar in een ander uh, land uh, gehouden. Zo was het drie jaar geleden in Beijing, in China. Drie jaar daarvoor in Stockholm. Drie jaar daarvoor in uh, Den Haag. Den Haag. Ja. En drie jaar daarvoor in Lissabon. Nou ja, zo, ga zo maar door. Ja, en in Blackpool uh, beleefde jij je uh, gouden moment. Ja. Uh, ik vind het tijd worden voor een illusie. Marcel. Ja. Nou, ik, je kunt wil... nou wel vertellen dat je uit kooien kunt kruipen zonder dat ik dat zie, maar ik wil nu bewijs. Nou bewijs, nou ik heb vroeger uh, een uh, trucje gezien en ja. toen dacht ik van nou... Als je kunt ik... meekijken via de webcam als u dat leuk vindt. Ja, kijk, kijk vooral .nl. mee, want dit is een heel spannend trucje. Voor wie geen webcam heeft, ik beschrijf het even. Marcel gaat nu opstaan, hij heeft net zijn portemonnee gepakt. En er komen velletjes leeg papier uit. Allemaal witte bandbiljetten. En als je ja. goed kijkt. dan zie je ook nog dat daar een watermerk ja, in ja. zit. Ja. Zie je dat? Ja, dat zie ik. Daar staat een, ja, een soort generaal. Een soort van... persoon op. Ja. Nou, ja. dat is wel heel belangrijk voor de truc. Want wat ga ik nou Hoeveel doen? Hoe heb met... je er? Ik heb er vijf. Oké. Okay. Ik zal ze nog één keer laten zien. Dus één, ja. twee, drie, vier, vijf witte ja. bandbiljetten. Ja. En het grappige is. ik hoef er alleen maar één keer tegenaan te tikken. En. Ik zie 10 euro biljetten. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 10 euro biljetten. Mag ik ze even voelen? Ja, natuurlijk. Dat ja, voelt allemaal heel oprecht en echt als een 10 euro biljet. Nou, hierdoor ben ik dus gaan beginnen met goochelen. Ik denk zo, ja, dan word ik in ieder geval uh, rijk. <laughs> Welter, ja, precies. Ik begrijp echt. Niks van. Te gek hè? Ja, ik oh, wou dat ik het ook kon. Dus de, nu gaan die biljetten gewoon weer terug. In de die gaan in de portemonnee en die kan ik dan weer gaan hardgeven. Ja, wat maak je je daar nou toch zorgen over? Ja, uh, nee, ik hoef me helemaal niet. Ja, precies. Nee, over wat te maak maken. je daar nou toch zorgen over? Die budgetten. <laughs> geweldig. het ziet er zo makkelijk uit. Leuk hè? Ik begrijp er echt helemaal niks van. Nee, nee, ik kan me voorstellen. Dat ga nee. ik ook niet uitleggen. Nee, maar ik dat heb... is ook niet de bedoeling. <laughs> natuurlijk. Ik heb is nog een ander trucje meegenomen. Ja, ja. Dat is, even kijken. Dat is een servet. Ja, en... papieren servetje. Papieren servet, die ga ik... Schuien je nu door midden. Door midden. Ja. Nog een keer. Nog een keer. Nou, jij bent ervan verzekerd ja. dat dit wel Het is. echt kapot gescheurd en je propt is, het he? nu uh, in elkaar, dat servetje. Kun je ja. deze heel vasthouden ja, en even tegenaan blazen. En dan mag je hem weer even openvouwen. Dan ga ik hem open... Voorzichtig openvouwen. En dan mag jij beschrijven wat er met het gescheurde servetje is gebeurd weer heel. Hoe kan dat nou. nou toch allemaal, mensen? <laughs> <laughs> ik voel helemaal van open. Hoe kan dat? Ja, dat is echte magie, hè? Ja, dat is echte magie. Maar ik begrijp ook hier begrijp ik niks van. <laughs> nou, ik, ik ga het je uitleggen, Heikel. Ja, krijg ik er hey, Oh, ik krijg een truc uit Dat vind ik leuk. Ik, ik ga hem uitleggen. Dit ja? is eigenlijk Kan ik ook, hem ook straks? Ja, kan hem ook zo meteen. Oh. Je moet het wel even voor de spiegel oefenen, want ja? er zit ja? een, een, een bepaalde trucage achter. Ja? Want je ja. hebt eigenlijk niet één servetje, maar je hebt er twee. Dus vandaar dat je het met dit soort papieren servetten ja, die, zijn ja, die in lijken, twee lijken stuks. natuurlijk ja. altijd op elkaar. Dus ja. ik geef jou even uh, een propje, een, een ander propje. Een propje. Ja. Ja. Dit is een heel servetje. Ja, een en heel... deze maak ik ook gewoon weer een, ja. een propje. Ja. En dan heb je dus een... eigenlijk begin je dus met twee servetten. Ja. Eentje waar je al een propje van hebt gemaakt. Oh, en ik oh. laat hem per ongeluk vallen. Ja. Ja. En die stop ik in mijn handpalm, stiekem. Dat ja. noemen wij palmeren. Ja? Dus bij goochelaars moet je eigenlijk daar altijd maar goed op letten. Maar hoe komt het dan dat ik dat, dat niet zie? Oh ja, want je houdt gewoon je vingers. Ja, ik je hebt probeer zo natuurlijk vingers, dus die, mogelijk, ja. ja. Ja, je denkt niet, die man heeft nog wat in zijn hand. Jij nee, begrijpt het, nee. ja. En palmeren Dus dat. Dus dit dat scheur ik. <lacht> nou ja, je kan het natuurlijk zo vaak scheuren als je ja, wil. Ja. Scheur maar mee eigenlijk. Oké, okay, dus, dus je houdt het, het ene propje dus in je linkerhand. Dit propje hou ik ja. in mijn ik in linker... Zo goed palm, in linkerpalm, hè. Oh ja, is dit die man Dat ziet er al goed uit. Ja. Oh, Dank zo. je wel. talent. Dat je oh, auto net op. Oh. En nu dan? Nu ga Ja, ja die ga je gewoon verscheuren. Net zover niks aan de hand is. Ja. Nou ja, daar maak je op een gegeven moment zo'n propje van. Dus hier maak ik nu ook in mijn rechterhand? Ja, maar je doet net alsof je dat met... te zien, hè, dat propje. Maar je doet net alsof je dat met twee handen aan het aanknijpen bent. dit? En tijdens dat aanknijpen wissel je die twee propjes om. Oh, dus... oh ja, dus nu doe ik... Ik doe het niet zo heel erg. <laughs> maar nu is het maar dus nu... heel geloofwaardig. Ja, dus en dan dat geef hele dat propje. Ja, ik geef dus dat hele propje dus aan een toeschouwer. Ja, ik geef en... jou nu dit propje, ja. mijn propje zou ik maar zeggen. En het andere propje stop je nu... Oh, ja dat moet ook weg natuurlijk. Die, die stop je dus in je broekzak. Ja, dat gaat me wel. Nou, en stiekem, dan ga man. ik kijken of het bij jou goed is gelukt. Oei. Ja, hè. Ik vind het heel geloofwaardig. Ja, dat heb je goed gedaan. Maar ik ga wel oefenen. Want ik, er zijn nog een paar trucjes. Inderdaad het propje uh, uh, wegstoppen zonder dat iemand het ziet. Uh, het ja, palmeren. want jij hebt nu dat gescheurde propje heb jij nu ja, nog in je, handpal, ja, dat he? heb je in hand. Ja, je in mijn hand en niet in mijn zak. Dat je moet niet... zorgen dus dat je die stiekem ergens wegstopt. Want ik heb het gescheurde propje ook nog steeds in ja, mijn hand. Ja. Maar als ik in mijn vingers knip, dan is deze ook gewoon nog steeds heel. Dat begrijp ik trouwens niet. En dat ga je dan vast ook niet dat meer ga ik dat, ik even vast, nee, dat ga ik ook niet je <laughs> nou, Dankjewel voor, voor het, uh, het feit dat je mijn eerste stappen uh, hebt laten zetten... Ja, ook... op, uh, op de weg van de magie. Ik heb nog wat te oefenen, maar ik heb vanavond nog wat te doen. Het is warm, dus ik uh, <laughs> ja. ga voor de spiegel uh, nog oefenen tot ik het echt krijg. Urenlang oefenen. Urenlang uh, oefenen. We praten straks verder en uh, straks komen er ook vragen van uh, luisteraars. Vragen die u kunt stellen aan Marcel Kalenswaard, aan Dick Kalenswaard en Aquila Julius. Something really hot Call it love or madness But you'll get the best of what I've got Cause your loving potion over me Baby, you can put your spell on me Making it slow and steady Maybe I can solve your mystery Are you ready? We're standing closely skin to skin Playing a very old game In this game of love we doon, Work Your Magic. Dat lijkt me wel een toepasselijke plaat. Koldoen, deed met dit liedje mee aan het Zongfestival in 2007. Ja, eens even kijken welke vragen er zoal binnenkomen voor jullie. Um, hier een vraag van Gabriel, Gabriel de Groot. Gabriel schrijft... Ik ben zes jaar geleden begonnen met het uitvoeren van goocheltrucs. Eerst op eigen houtje, daarna tegenover vrienden en familie... en zodoende bereikte ik een steeds groter publiek. Ik mag mezelf tegenwoordig wel een heuse amateurgoochelaar noemen... Het probleem is alleen dat ik er nu al een tijdje tussenuit ben. Bij een act in februari heb ik mijn been op twee plaatsen gebroken. Het was een uh, relatief simpele truc waarbij dat uh, gebeurde... die ik had gezien bij goochelaars ontmaskerd op SBS6. De aangepaste tafel waarop ik lag... bleek niet stevig genoeg te zijn voor het gewicht van twee personen... waarop ik met mijn been tussen de constructie van de tafelpoten kwam. Oeh, dat klinkt eng. Ja, mijn oh, been is ja. weer hersteld, maar ik ben nu gewoon heel bang... om weer het podium op te gaan. De vraag is, heb jij zoiets ooit meegemaakt... en welke tips zou je me kunnen geven? Dat vraagt Gabriel de Groot. Nou, ik heb wel een aantal keer gekke dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld dat wij een gigantisch grote motorwagen hadden... die uh, compleet omviel op het podium. Uh, dus ik, ik, kan, ik hoor ook wel zijn verhaal. En de tip die ik ook eigenlijk wil geven... is om ook bij een professionele illusiebouwer te kopen. Want... Uh, de constructie van een illusie is heel erg belangrijk. Dat het veilig is. En vooral als er twee mensen op gaan zitten. Er komen heel veel krachten op. En uh, mijn vader bijvoorbeeld. Uh, die bouwt ook echt hele stevige constructies. Omdat het ook vaker mee moet. En waar hij ook. Uh, Gabriel heet hij. Uh, ja Gabriel ja. Waar hij het uh, beste uh, rekening mee kan houden. Is omdat uh, het ook vaak getransporteerd gaat worden. Dus dat het ook uit elkaar haalbaar uh, moet zijn dan. Waarschijnlijk. Ja, ja. En dat het toch wel stabiel en stevig blijft. Dus dat hij daar wel mee oppast. Want uh, en als hij dat toch weer wil gaan doen en geen, niet genoeg geld hebt om bij een illusiebouwer te besteden, is het om het toch stevig te bouwen en stap voor stap weer op te bouwen. En niet gelijk gek erop te gaan doen en met twee nee. mensen erop te houden. Maar is het ook een uh, kwestie van, van uh, nou, dat, hè, de illusie speelt hier ook een rol. In die zin dat je denkt dat het allemaal redelijk makkelijk te bouwen is, dat het redelijk makkelijk... Ik bedoel, hè, ik zie nu nog steeds die, die maquette van die Table of Death hier uh, staan aan de overkant. En dan denk je, ja, nou ja, dat kan ik me iets bij voorstellen, dat je dat zoiets bouwt. En, uh, dat het uiteindelijk er uh, heel simpel uitziet, maar dat er wel degelijk een wereld van techniek achter schuilt. En als je die wereld niet beheerst, dat het dan te gevaarlijk is? Ja, ja zeker weten. Uh, je kan het natuurlijk laten bouwen door een timmerman... of door uh, een buurman, die misschien een beetje handig is, maar die heeft geen verstand waarschijnlijk van uh, het theater. In het theater heb je hele strenge voorwaarden... Uh, waar wij ook aan moeten voldoen als wij langskomen... En die, die constructies moeten gewoon superstabiel zijn. Ik, ik, ik vind het ook heel erg belangrijk uh, als wij een illusie bouwen, hè, ik. Ja, ja Carlos Fouter, jij, jij bouwt de illusies. Dat ja. is je vak, je hebt een uh, eigen bedrijf uh, die dat, dat illusies bouwt. Als jij dat verhaal zo hoort, wat denk je dan? Ja, ik, ik maak heel vaak uh, illusies voor circus. En ja, backstage in, in een circus uh, is het helemaal ruw. De illusies moeten door het zaagsel heen en over obstakels. En het moet super stevig gemaakt worden. Mm -hmm. En vanaf die tijd dat ik ooit voor circus ben gaan bouwen... Ja. maak ik al mijn illusies net zo stevig als dat ze voor een circus zouden moeten zijn. En vandaar ook dat Marcel duizenden keren met zo'n illusie kan performen. Ja, dat zijn ja. echt illusies die ik al 2000 keer heb gedaan... die, die ook gewoon echt zo lang mee kunnen. Ja. Dus... Uh, alles ja, moet echt van stevige materialen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik, ik zou ook Gabriel echt willen adviseren om niet... Uh bijvoorbeeld vijf minder stevige illusies te snel in elkaar te zetten. Maar liever één, één dan. Maar dan één goede. Ja, ja. En dat hij dat ook weer rustig opbouwt. De weg die wij hebben afgelegd was ook heel erg lang. Het is niet zo dat wij in één keer heel goed waren en in één keer alleen maar goede illusies deden. Dat heeft heel lang ge, stap ja. voor stap geduurd. Ja, ja. Want ben jij wel eens gewond geraakt bij het uitvoeren van een illusie? Ja, ik ben zo vaak gewond, maar niet heel ernstig. Maar waar vaak. moet ik dan denken? Aan uh, uh, wonden aan mijn handen, dat dat het open gaat, dat ik me ergens langs gaaf. Dat mijn schouder een beetje open ligt. Of uh, dat mijn hoofd weer uh, een klein wondje zit of een sneetje. Nee. Ik had vorig vorige uh, jaren mijn kilo. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik had ja. er ja. vorige mijn kilo. Dat was zes uh, hechtingen. heel. Zes hechtingen? Ja. 6, uh, en wat gebeurde er toen? We nou, waren wat... net repeteren in een kooi. Dus uh, ineens moest, moest ik in springen doen. Dan kwam ineens in de rand van de kooi. En die was net gebouwd. We waren echt ook zo ja, enthousiast. We... Uh -huh. Wat eigenlijk uh -huh. gebeurde, we hadden een, een nieuw ding ontworpen. En iedereen was zo enthousiast ja. over, over, dit nieuwe, over het nieuwe ontwerp... dat ze hem gelijk wilden proberen. Ja. ja, het ja. was gewoon te snel, De ja. alle randen waren nog niet helemaal afgesrepen. ja En wij dachten ja. zoiets van, kom op, we gaan ja. hem doen. Ja, ja, ja, doe, ja. Yeah. En nou. toen, ja, iets te enthousiast. En ja, later, zijn ja. huid lag helemaal open. Oh. Je zag zijn bod en wij naar het ziekenhuis uh, heel snel, voor eerst even afgedicht en zo. Ja, uh, ja. Ik een... Maar durf je dat nog wel? Nou... Akila, als, als je zoiets is uh, overkomen, Gabriel die durft niet meer zo goed. Nou. <laughs> nee, dat schrijft hij. Ja. ja, nee, jij eigenlijk ook niet. Akila. Jij, jij durfde niet gelijk een maand na dat weer te gaan doen. Dat heeft nee, even nee, dat, was, ja, dat was. Ik kan me voorstellen, het was wel een beetje zo. Oeh, het moet wel even. Uh, de randje even een beetje afgewerkt, die ja. inderdaad. Anders uh, had het weer gebeuren. Maar ze was ook net bezig Het zeggen voor Gabriel. Dat is niet alleen maar in tafel. Je moet wel dit professioneel advies ook nemen. Dus ik zou dat wel best doen voordat je gaat nog een keer je benen breken. Ja, anders kun je beter misschien wat eenvoudiger illusies doen. Ja, of misschien gewoon uh, grote goocheltrucs. Daarmee ja. uh, gaan beginnen. En misschien kan hij uh, wat advies krijgen bij een goochelvereniging of van een. Uh, een professional waar hij misschien, die hij misschien kent om er toch even naar te kijken. Ja. Zodat uh, je toch zo'n ongeluk kan vermijden. Ja, het blijft echt toch een droomberoep. Dat vind ik dan wel weer mooi. Hè? Allerlei, joh, ik heb zelfs ook ooit een goocheldoogst gehad, Zonder veel succes. Maar <laughs> ieder kind vindt dat leuk. En sommige mensen gaan dan verder. En het is inderdaad jammer als het op zo'n manier dan, dan, dan dreigt te stranden. Maar hij moet zich niet erbij laten zitten. Maar gewoon toch wel weer gaan oppakken hoor. Want het is gewoon een ontzettend gaaf beroep. En ja. heel erg leuk om te doen. En hij moet gewoon een beetje uh, toch uh, heel goed gaan kijken naar die constructie. Wat er fout is gegaan. Bemoedigende woorden, Gabriel. Alle succes uh, daarmee met het uh, verdere ontwikkelen van jouw uh, carrière. Wat dat betreft. Ja, en dan muziek die jij hebt meegenomen, Dick. Uh, we hebben alle spannende muziek gehoord. Uh, magische muziek. Jij uh, laat het tempo een beetje zakken. Je dan laat de sfeer wat, uh, wat rustiger worden. Wat heb je meegenomen? September in the Rain. Met Johnny Meijer. En dat komt eigenlijk omdat mijn vader, die speelde accordeon. Dat was zijn, favoriet, uh, zijn favoriete liedje om te spelen. Ah. Hij uh, speelde ook in de stijl van, uh, van Johnny Meijer een beetje. En uh, hij deed dat erg goed. Er zijn geen opnames van, maar uh, we gaan het nu van Johnny Meijer horen. Het is een beetje ter herinnering aan je vader als vader. Nou, Een mooie auto aan je vader. September in the Rain, Johnny Meijer. Hmm. Dat was het toch een virtuoze accordeonist? Johnny Meijer. Radio 1, Casa Luna. Helco, span. Een magische avond in ons huis van de maan. Want ik praat vannacht met Marcel Kalensvaart, de Prince of Illusions. Hij werd eerder deze maand uitgeroepen tot de beste illusionist ter wereld. Hij is hier samen te gast met zijn vader, Dick Kalensvaart. Die al zijn illusies ontwerpt en bouwt en met zijn vriend en partner in crime, Aquila Junior. Hij is verantwoordelijk voor de styling en voor het creative design van de shows van The Prince of Illusions. En u kunt vragen stellen, u kunt... Uh, uh, uh, ja. Niet vragen hoe een illusie werkt, want daar krijgt u geen antwoord op. Nee, nee, daar, ja. nee, nee dat dacht ik al. Dus die vraag kunt u niet stellen, andere vragen kunt u wel stellen. U kunt ons ook laten delen in uw uh, verhalen over uh, mooie illusieshows. Bel ons op 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl. En Twitter, ik kan er weer met hashtag Casaluna. En nu weet het he, straks over, nou pak weer een kwartiertje, twintig minuten... gaan we uh, een illusie uh, uitvoeren, althans, Marcel gaat dat doen... met een van u, met een van onze luisteraars. We hebben de kandidaat al geselecteerd. Dus ik ben benieuwd hoe dat straks in zijn werk zal gaan. Maar eerst ga ik bellen met, althans uh, ga ik praten met iemand die ons gebeld heeft. En dat is uh, Marianne. Dag Marianne, goeienacht. Ja, hallo. Dag Marianne. Hallo. Je hebt een vraag. Ja, ik had de vraag. Ik vind het allemaal heel knap. En uh, die meneer ook gefeliciteerd met zijn uh, ja, prijs, zeg maar. maar Dankjewel. Ik, uh, ik, vond het, uh, ik heb ooit eens gezien op tv uh, van, uh, hoe heet je, van David Copperfield. En die had allerlei acts, maar die had ook een act. En dan vloog hij echt ja, gewoon door de ruimte. En dat vond ik zo ongelooflijk mooi. En op een gegeven moment had hij een assistente. Die tilde die op alsof het een veertje was. En gewoon met haar in zijn armen... Proog je gewoon boven het podium. En nou ja, ik vraag me af of u dat ook kan, of al gedaan hebt, of gaat doen ooit in de toekomst. Of je gaat vliegen, Marcel. Ja, ik ken deze vliegillusie van David Copperfield. Die hebben mijn vader en ik live gezien in Rotterdam. En dat vonden wij van. Fantastisch, ja. het, was, het zag er echt te gek uit. Ik heb hem zelf nog nooit gedaan. Ik zou hem wel kunnen doen. Er staan wel rechten op, dus die zouden wij dan wel uh, moeten betalen natuurlijk. Want een oh, ja. illusie die kun je niet zomaar overnemen. Iemand bedenkt dat en dan zit er inderdaad rechten op. Ja, dat heb ik gehoord van Hans Klok. Dan moet je die kopen. Ja, inderdaad. En uh, het lijkt me inderdaad nog wel een uitdaging om zo'n vliegillusie te gaan doen, hoor. Dat moet ik wel zeggen. En jij weet hoe die werkt? Um, meer meer. Daar kan ik uh, niet nee, te veel maar, over uitweiden. Het zag er echt geweldig nee. uit. Nee, nee, nee. nee Gaaf, het er... hè? Ja, ik vind ja. het ook een, een van de mooiste illusies, ja. hoor, ter wereld. Ja, vond ik ook. En ja. is, iedereen wil in feite uh, kunnen vliegen, hè? Dus dat is het juist. Dan zie je iemand. Ja, dat is een soort jeugddroom oh, van mensen, ja. hè? Ja, precies. Ja, je, je droomt ook wel eens, hè, dat je kan vliegen. Mm -hmm. ja, en, mm -hmm. Dat idee. En het zag er echt geweldig uit. Dus wie weet, Marcel, zien we jou ook ooit nog eens een keer vliegen? Nou, het past inderdaad heel mooi in een droom. Want uh, daar ja. gaat ook onze theatershow over. Ja, over dromen als ja, je dan vliegt in een droom, dat, uh, dat past daar heel mooi bij. Dus uh, ja, dat uh, zie ik nog wel zitten. Marian, dankjewel voor ja, je vraag. En ik ga verder luisteren. Nou, uh, hartstikke fijn. En tot de volgende en, uh, keer. hè? De programma. Ja, prachtig. Dag, Marian. Dag. Dag. Prettige avond. En dan ga ik van Marian naar Hans. Uh, in Enschede he, woon je. Hans, nacht. Ja, goedenacht. Ja, ja, Goedenacht, goedenavond. Ik wil vragen aan die meneer de Googelaar. Ja, je, aan die meneer de Googelaar Marcel heet hij. Marcel Kalisvaart. Marcel, en dan? Kalisvaart. Kalingsvaart, ja. oké. Okay. Ik wil vragen, uh, waar is hij in Canada geboren? Oost of west? Uh, ik ben in het uh, vlakbij Niagara Falls. Uh, de Niagara-watervallen. Ja, dat is oost dus. Ja, ja. dat ken ik. Ja, ja. tussen uh, ja. Toronto en uh, daar. Ja, Ja, ik ken ik, ja. Ik dacht dat je misschien in West-Canada geboren was. Dat je dat misschien uh, uh, iets van de shamanen geleerd had. Nee, dat niet. Bijvoorbeeld kruiden maken of zo. Of uh, tegen ziektes. Ja, ja, kruiden maken is weer een ander onderwerp. dan moet je morgen luisteren, Hans. Want ik heb morgen een mevrouw uit de Oekraïne te gast. En die heeft een ja. boek geschreven over hoe je met onkruid uh, kunt koken... en uh, textiel kunt kleuren en noem maar op. Dus morgen gaat het over kruiden. Maar de shamanen ja. hebben jou dus niet uh, geïnspireerd, Nee, değil, ik, ik sta, het is wel inderdaad een soort van magie. Je hebt natuurlijk witte magie. En dat is een soort ja. van... Uh, met kruiden en, en dingen. En ja. uh, dat, ja, daar zijn wij niet zo in toe. Bij, bij ons gaat het echt de, de theatrale kant ervan, is, uh, Die is. wij uh, vooral uh, op festivals, gala's, uh, theatershows, overal maar kunnen laten zien. Ja. Ja. Ja. Uh, misschien dat je in West-Canada dat je daar iets van uh, die uh, shamanen geleerd had. Nee, ik vind het nee, wel uh, heel interessant hoor. Dus ik ga daar de wel psychologie wat scholologie daarop uh, opzoeken. Ja, ja ik kan me wel voorstellen, voor Akila, dat, dat shamanen qua, qua styling voor jou een interessant gegeven zijn. Ja, zeker weten, omdat ze zijn helemaal van de Porsche portions en uh, uh, medicijnen en dan uh, helemaal de psychologie daarachter en ja. De manier dat ze doet, ook die styling. Dus zeker, dat is zeker inspiratie voor ons. interessant kunnen zijn voor ja. onze show later. Ja. Dus ja. ik vind het wel een goede tip. Het ene idee naar het andere wat we We moeten gewoon elke week lang staan. Ja, precies. Ja, dus die show is klaar. <laughs> ja. Hans, dankjewel voor het bellen. En morgen ook luisteren als je in Kruiden geïnteresseerd oh, bent. Dus. Oké, okay, bedankt. Hè. Tot morgen Luister. dan. Hè. Dag Doei, dag. dag. Ik kreeg ook een mailtje binnen. Dat is nog wel even interessant van Henk Tor. En Henk schrijft, ik hoorde net het verhaal... Van Gabriel die zijn been brak. Ik had me bezig met artiesten die uit de running zijn en met coaching wil ik hem weer in het vak helpen. Um, Gabriel schrijft hij zou eigenlijk gewoon de stap moeten durven nemen om coaching te zoeken en het vak weer in te gaan. De grootste angst om te falen is de angst zelf, zeg ik altijd. Hij kan er weer bovenop komen, mits hij zich over zijn angst durft heen te zetten. Het vak van het goochelen is zeer bijzonder en te mooi om links te laten liggen. Schrijft Henk door. Henk, dankjewel voor je reactie. Dat klonk heel goed van uh, Henk. Ja, ja, heel mooi. Ja, ja, vooral die ene zin, daar zit natuurlijk veel waarheid in. De grootste angst om te falen is de angst Ja, zelf. maar daarom proberen wij ook als wij shows aan het repeteren zijn... om angst compleet los te laten, want daar heb je niks aan. Nee. Want ben je wel eens bang? Ik ben wel eens bang geweest uh, voor een gevaarlijke illusie... waar ik nog aan moest beginnen met repeteren. Maar op een gegeven moment moet je dat toch echt gaan loslaten... omdat je het anders gewoon niet bereikt wat je wil bereiken. Nee. Dus die, die Henk heeft daar gewoon hartstikke gelijk in. Het is vaak die angst voor het ja. falen. Ja. Uh, of uh, ja, is de angst zelf. En die moet je loslaten. En je moet je niet door angst laten weerhouden. En vader Dick, ben jij wel eens bang als het gaat om je zoon? Die zich weer in allerlei ingewikkelde bochten wringt uh, uh, uh, op het podium. Nee, eigenlijk niet. Nee? nee, nee. Want anders sta ik er natuurlijk ook niet toe. Als ik daar bang voor zou zijn. En we proberen ook alles zo veilig mogelijk te doen. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook een mooi voorrecht... dat jij hem met het materiaal kunt uh, voorzien, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat is belangrijk. En het is natuurlijk een illusie, hè? Het moet er gevaarlijk uitzien... maar wij proberen het natuurlijk voor ons de risico's wel te beperken. Maar, Aquila, als ik jouw verhaal hoor over een openliggende knie... dan is het misschien uh, een, een illusie met beperkte risico's... maar die risico's zijn er dus nog wel degelijk. <lacht> ja, blijkbaar. Dat blijkt <lacht> dan toch maar weer, ja, precies. <lacht> Aan de telefoon Hugo Wouters. Hugo, goedenacht. En goedenacht. ik heb een kleine anekdote. Uh, de anekdote gaat over Hans Klok, ja. uh, ook vader en zoon. Uh, ik moet even uitleggen, ik ben zelf 61, maar mm -hmm. toen ik uh, wat jonger was... heb ik Hans Klok ooit rond de tijd van 11, 12 jaar, ik weet het niet precies meer... met zijn vader uh, bij mij zien optreden in Landsmeer. En dat was een, een fabelachtige uh, gebeurtenis, want er waren een heel veel buurt, buurtkinderen uh, die daar ontzettend van genoten hebben. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een, een beetje... Een, ik heb Hans Klok een beetje gevolgd in zijn ontwikkeling. En van, uh, ja, zeg maar, jongeling tot, uh, nou ja, de illusionist. En dat uh, probeer ik nu een beetje als een... Uh, nou ja, een kleine bijdrage van de nachtuitzending te geven. Ja, je en, was als, als, als jongeling al van hem onder de indruk... en je hebt het ja. niet altijd gevolgd? En, uh, die indruk die was niet helemaal misplaatst... want hij heeft een uh, gigantische ontwikkeling meegemaakt... maar uh, de, de, de koppeling is een beetje van ook vader en schoon. In in En toestanden. Ja. En dat is uh, eigenlijk een beetje het verhaal wat ik kwijt wil. Is, is dat... Uh, Toeval, denken jullie, dat, dat zo'n vader zo'n combinatie zo goed werkt, nou, uh, Het punt ervan? is dat hij natuurlijk niet als 11, 12-jarige uh, alleen op pad moest en uh, hij ging overal naartoe met zijn vader. Ja. En uh, ja, die had ook uh, weer de auto en uh, de spullen bij zich enzovoort enzovoort. Hij is een half uur bezig geweest, ik had een redelijk groot huis, om in de woonkamer een of andere toestand te bouwen waardoor mm -hmm. hij goed kon optreden ja. en uh, nou ja, zijn vader hielp hem daarbij ja, maar ja. Ja, nogmaals, dat was toen hij zelf 11, 12 jaar was. Ik weet het niet precies meer. Maar, ja, maar Marcel eh, daar is ook begonnen. Ik ben altijd bijgebleven. Ja, Hugo, ik, ik vraag even wat daar Marcel, als je het goed vindt. Marcel uh, is ook uh, zo jong begonnen. En vader Dick heeft het ook gestimuleerd. Uh, is ja, het nou, een... vandaar die koppeling. Ja, precies. Je is komt, het er, een dus toeval? Zit er zit een vergelijking in. Ja, dat begrijp ik, Hugo. Ik ga het ook even aan de heer Kalesvaart vragen. Is er inderdaad een reden, denken jullie, dat zo'n vader-zo'n combinatie zo goed werkt in dit vak, juist, Marcel? Ja, ik denk, ik denk dat je de support van een vader toch die push geeft om door te kunnen gaan, want want je hebt met ja. heel veel facetten te maken. En Klaas Klok, uh, de vader van Hans Klok, die is helaas overleden. Ja, die, ja, die heeft Hans ja, ja. ook altijd gesteund, hoor. Ook toen ja. hij groter en bekender werd. Uh, ja. was Hans Klok, uh, Klaas Klok deed dan het, het management en ook uh, backstage. En dingen ja. nog verbouwen aan illusies. Dus die, die zat er helemaal in. Ja, hij heeft, uh, hij heeft enorm veel steun aan zijn vader. Ja, ja, ja dat weet ik ook. Niet meer, maar... Ja, ja dat, dat geldt bij jullie, denk ik, ja, ook dat ja, je steun in je vader ja, ja, en, en, omkens, uh, Zonder mijn ja, vader had ja. ik ook hier nu niet gezeten, hoor. Nee, nee. Dat is een compliment. Dan kun je je zak steken, Dick. Hugo, ja, dank Uwel, je wel voor het bellen. Ja, ik hoop... Ik hoop dat uh, de jongeling, om het maar zo te zeggen, net zo beroemd wordt. Kijk. dankjewel. Leuk ha. dat je belde. Hugo Waters, dank dankj je wel voor het bellen. zeg, ik mis er eigenlijk nog één persoon hier vanavond. Dat is moeder Kalesvaart. Ja. Is die nooit bang? Die, die nooit... nee, nee, hadden die we nou weer bedacht. Die is wel eens bang. Ja, ja die is wel eens bang. Nou. En ook ja? wel heel hysterisch en de first voor een show. Dus die mag ook niet meer mee. Oh. Nee hoor, de geintje hoor. Die was nee. toch wel een de Blackpool nee. bij jou nee. overwinning over Nee, hoop, Nee, nee, nee. Mijn moeder is echt de first. Mijn moeder kan niet in de zaal zitten. Ja. En op een gegeven moment als de show vaker draait, bijvoorbeeld in Parijs... dan ziet ze van oké, okay, ik weet nu dat het goed gaat. Nu durf ik in de zaal te zitten en dan kan ze er ook echt van genieten. En uh, ze helpt ook mee hoor, met de Aquila, met de kostuums. Uh, want uh, mijn moeder kan redelijk goed uh, uh, achter de naaimachine kostuums oh, ja. uh, maken. Dus heb jij dan weer en... een goede partner in uh, Aquila? Ja. He, he. ja. <laughs> die wordt op dat vlak gesteund. En uh, mijn moeder is, uh, ja, die, die vindt het geweldig hoor, wat we allemaal doen. Maar die, die kan gewoon niet tegen de stress backstage. Terwijl wij best wel relaxed zijn. Maar het gaat gewoon best wel hectisch aan toe ja, natuurlijk. Ja, ja. Zo'n repetitie, dat moet wel even gewoon achter elkaar doorgaan gaan omdat het anders gewoon niet op tijd klaar is. Ja, en daar moet je tegen kunnen. Ja, die en... ziet dan ook die speren raaklings langs de zo gaan. Ja, ja, ja, ja. Nou, die vindt het doodeng. Hoor. Ja. Die gaat, die heeft ook echt een keer in de zaal lopen gillen van nee. <laughs> dat heb ik dacht van mam, doe dat nou niet, mam. <laughs> dat is wel ware moederliefde. Trouwens. Ja. Wat, wat, uh, uh, Marcel, uh, Hugo Wouters vraagt: uh, die bent jou uh, net zoveel succes als Hans Klok, uh, de jongeling dat hij maar net zo'n mooie carrière heeft ja, bouwen. Waar sta jij als het gaat om uh, Illusionisten in Nederland. Illusionisten uh, in Nederland uh, beginnen wij, nou hebben wij de afgelopen tien dagen heel veel uh, aandacht gekregen ja, in de media. Ja, Daar ja. zijn wij ook heel erg blij mee. Uh, mensen vragen ook aan al uh, mij altijd van maar waarom ken ik jou dan niet? Van uh, Hans Klok, ken ik, maar ik ken jou niet, Marcel Aalis. En dan, uh, dat komt eigenlijk omdat wij veel reizen. Dus wij werken veel in Duitsland, in Fr Spanje, Frankrijk. En uh, we gaan ook over twee weken naar Japan voor een tv-show. Dus wij hebben ook heel weinig tijd om goed ons naam op te bouwen. Omdat we gewoon iedere keer weer weg zijn. En nu gaan we wel proberen, vooral na al deze uh, ja, bijna een media-explosie wil ik het noemen. Want ja. het was heel erg hectisch, maar heel erg leuk. Uh, gaan we toch wat meer proberen om in Nederland op te treden. En we zijn met een paar leuke projecten nu bezig in Nederland. En ik hoop ook echt dat mensen die uh, geïnteresseerd zijn het echt een keer live komen bekijken. Want dat is de beste ervaring uh, om een magic uh, mee te maken. Je ja. kan het op tv zien, dan is het van, oh wow. Maar als je het echt meemaakt, is het een onvergetelijke ervaring. Zeker. Ja, dat kan bijvoorbeeld op 13 oktober in Leeuwarden. Klopt. Want ja. jullie maken deel uit van de programmering rondom de Taptoe Leeuwarden. Ja. Ja, dat is een soort van orkestershow. En het is een, echt een gigantisch podium van 40 bij 50 meter. Voor 5000 mensen gaan we optreden. En die wilden het een beetje vermoderniseren. Dus een beetje spectaculairder maken. Dus ze hebben ons gevraagd om een aantal acts te doen. En nu gaan we drie hele gave acts doen. Met ook karakters en, wow. en spektakel en effecten. Dus ja, ik zou zeggen van... Um, wil je ons echt live zien? Dat, dat is een evenement waar we echt iets gaafs gaan doen. En dat is ook de winnende bedact te zien? Ja, ja. Kijk, 13 oktober in Leeuwarden. In het WTC volgens mij in Leeuwarden. Als ik me niet vergis. Maar dat, dat moeten we maar even op, op de site van Taptoe Leeuwarden bekijken. Zodat we precies wel weten. Zo dadelijk gaan wij die illusie doen met onze luisteraar. Ik ben benieuwd wie, wie de vrijwilliger is die zich heeft uh, opgegeven. Maar eerst een prachtig liedje. Het heet Magie. Het wordt gezongen door Philippe Robrecht, een Belgische zanger. Met dit nummer brak hij door in 1992. Hij zingt nog steeds. Onlangs verscheen zijn nieuwste album Eiland. Geïnspireerd door een reis naar Ierland. Maar dit lied, dat was zijn doorbraak in 1992. Magie, Philippe Robrecht. Als een kind. Ik ben bedoeld. Spel. Zo heb ik een rol te spelen, met jou red ik het wel. Ik Philippe Rembrecht, magie. Ja, het is zover. Uh, een van onze luisteraars durft het aan. Durft zich over te geven aan uh, de wereldkampioen illusie aan Marcel Kalisvaart. Wie uh, is de durf al in kwestie? Met wie spreek ik? Goeienacht. Hi. Dag heer, in Kalisvaart. Goeiedag. Met Goeie wie spreek naf, ik? ik. <laughs> nou, ik ben uh, erg benieuwd uh, wat me staat te wachten. Ja, ja ik, ik spreek als het goed is met Phil van de Tas, klopt dat? Ja hoor. Nou Phil, uh, goeienacht. Welkom in Casa Luna. En je bent een dappere vrouw dat je uh, uh, meespeelt. En dat je je ja, inderdaad overgeeft aan uh, de, de illusies van Marcel Kalenswaard. Marcel, ik stel je voor. Phil van de TAS. Phil, ik stel je voor. Marcel Kalenswaard. Marcel, ga je gaan. Goeienacht Phil. nacht. Phil, mag ik gewoon jij zeggen? Ja hoor, ga je gaan. Oké. Okay. Uh, ben jij ook uh, toevallig een beetje spiritueel? Um... Of niet echt? Niet echt. Maar... Niet echt. Maar je staat wel open. Je staat er wel een beetje open voor. Ja. Goed, want ik, ik wil een experiment gaan doen. En uh, daar wil ik proberen met mijn gedachten. Uh, jouw gedachten te beïnvloeden. Dus ik ga jou een aantal vragen stellen. en daar moet je dan gewoon een heel simpel uh, antwoord op geven. Oké. Okay. Ja, sorry, uh, gewoon... Heb ja. je nog zelf vragen voordat we gaan beginnen? Ja. Inderdaad, voordat we verder gaan, uh, zou ik het licht uitdoen? Uh, ik zou het wel een beetje dimmen, zodat er een magische sfeer ontstaat. Okay. Het hoeft niet helemaal donker, maar wel een beetje mysterieus. En dat je gewoon lekker op je gemak voelt. Nou, dit lijkt me mysterieus genoeg. En, en stel ook je ge gedachten gewoon lekker open, zodat wij het hier goed kunnen ontvangen... maar zodat jij ook onze gedachten goed kan ontvangen. Nou, dan begin ik met mijn eerste vraag... Ja. Uh, kies je voor rood of kies je voor zwart? Want Marcel heeft een, een pak met kaarten voor zich liggen, hè? Ja, ik heb hier een pak kaarten en die ligt hier voor Helco, mij, mijn vader Dick en mijn vriend Akila. En daar gaan wij ook verder nu niet aan komen. En veel wij hebben elkaar trouwens ook nooit ontmoet of nooit gesproken hiervoor. Nee. En je hebt ook verder geen opdracht gekregen van iemand? Nee. Oké, okay. nee, dat is mooi. Uh, goed, dan wil ik je graag uh, een keuze laten maken tussen rood en zwart. Rood. Rood, oké, okay, het wordt rood. Dan uh, wil ik vragen of je wil een keuze wil gaan maken tussen ruiten en harten. En um, Ruiten. Ruiten. Okay, leuk. Laat ik niet verwachten. Nou, toch wel een beetje. Okay. Uh, dan wil ik gaan vragen of je een keuze wil maken tussen getallen of tussen plaatjes. Uh, getallen. Getallen. Oké. Okay. Nou, dan uh, hebben we natuurlijk geen aas, uh, Geen 1, want dat is een aas. Dus uh, dan mag je een getal gaan kiezen tussen de 2 en de 10 natuurlijk. Oh, is het is een 8. Een 8. Dus uiteindelijk zijn we op de kaart gekomen, ruiten 8. Ja. Oké, okay. en jij hebt het gevoel dat je dat zelf beslist hebt? Ja. En je hebt niet doorgehad dat ik jou heb beïnvloed daarmee? Nee. Oké, okay. nou ik, ik pak dit kaartspel op en ik maak hem langzaam open. Dat gebeurt nu naast mij, Phil. Ja, oké, okay, ja. En als het goed is... Er ligt één kaart omgedraaid in het spel. Alle kaarten liggen op dezelfde manier in het bakje. Of in het in het Echt doosje. maar één kaart, hè? Eén één op? kaart, ik bevestig het, één kaart is maar omgedraaid. Wil jij die pakken? Die pak ik. En die mag jij... Uh, en omdraaien? Omdraaien. En wat zie ik? Ruiten acht. En nee. Echt waar. Ja, rood ook nog. Ruit, het is echt... Ongelooflijk, hè? En, en je had echt gelocht. niet het gevoel gelocht. dat je gestuurd werd of noem maar op. Dit is echt wat je zelf bedacht. Ja, absoluut. Ik hou hem even omhoog voor de webcam om het uh, besef, uh, of bewijs te leveren. Welke Ik staat er aan? Ik zoek hem eventjes. Deze is het, hè? Kijk, ruiten, ruiten 8. Ik kijk nog even. Oh, naar die. Sorry, webcam. <laughs> Ik werk voor de radio, hè? <laughs> Ruiter 8. <laughs> het, het is hem echt. Het Geweldig. Is hem echt. Gaaf, hè? Hoe heb je dat voor elkaar ja, gaaf, gekregen? Dat ga je niet vertellen, hè? Ik, ik ga niks vertellen. Ja, wat ik nog wel wil vertellen is dat er wetenschappelijk is bewezen... dat gedachten uit energie bestaan. En dat wij dat ook wel eigenlijk van elkaar kunnen oppikken. Dus dat is toch wel goed gelukt. Bedankt ja, het is veel. goed gegaan door de telefoon. Goed, veel uh, van de tas. Goed gelukt. Dank je wel dat je mee wilde doen met dit experiment op de radio. Heel graag gedaan, Helco. En tot <laughs> een andere keer. Oké. Okay. Tot ziens. Ruit <tied>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 Magic it, made it, made Inderdaad, de Kind of Magic. Dat was uh, Queen. Er komt een vraag binnen voor jou, uh, Marcel, van uh, Joey de Peuter. En Joey die vraagt, welke truc zou Marcel nou echt willen leren nog? Wat zou de grootste truc ooit zijn voor, voor hem? Wat ik nog heel graag zou willen doen... is eigenlijk bijvoorbeeld de obelisk op de Dam in Amsterdam. Om die met een kring van mensen die daar omheen staan... en dat ik dan die... Obelisk in één keer laten verdwijnen. En dan je kan weer... zoveel willen, maar dat kan toch niet? Ja, het zou kunnen. Ja, het, uh, ik zou wel... nou, want David Copperfield heeft wel eens de vrijheidsbeeld uh, laten verdwijnen. Ja, dan ook zou met die de... Uh, de monument op de dam ook moeten kunnen verdwijnen. Dan, die is iets kleiner zelfs. Ja, dus ja, ja, dat ja. zou wel moeten kunnen. Dus ja, dat... je, moet dat... ja je moet ergens beginnen. Ja. <laughs> <laughs> maar heb je nog enig idee hoe je dat zou moeten aanpakken? <laughs> ja, op zich wel. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk als wij met de, de juiste mensen. Want wij werken natuurlijk met z'n drie als team. Maar wij ja. hebben ook nog onze consultants die ons advies uh, geven. Als wij met, uh, met z'n allen daar een dag over gaan brainstormen. Denk ik zeker dat we daar wel uit gaan komen. Dus dat zou echt je grootste wens zijn? Om dat, dat nou, voor elkaar te kunnen krijgen? Een van de grootste. Maar vooral mijn grootste wens is om toch een eigen originele theatershow te creëren en om daarmee over de hele wereld op te treden. Dat is eigenlijk echt mijn, mijn toekomstdroom. Maar uh, zo'n groot object uh, als een obelisk of zelfs een Eiffeltoren laten verdwijnen met heel veel publiek eromheen. Ja, dat lijkt me ook wel kikken hoor. Ja, ja, ja, Ik stel die vraag ook even aan jou uh, uh, als je dat goed vindt. ik. Uh, je had het net al over dat India's touw dat, touw dat recht omhoog zou kunnen blijven staan. Ja. Waar dan mensen in kunnen he, klimmen. En touw dat staat in plaats van hangt. Uh, is dat ook de, de illusie die je het liefst zou willen ontwerpen voor die show van jouw zoon Marcel? Of zeg je van, ik heb nog een andere illusie in mijn hoofd van, ik denk, ja, dat zou echt een droom zijn die waar is. Die waar nou, wordt, liever gezegd. Ja, voor de show van Marcel moeten we natuurlijk uh, dingen maken die met dromen te maken hebben. En ja, zo'n touw, dat zie ik op het ogenblik niet zo zitten als een droom. Het Mag. zou wel heel goed onderdeel kunnen zijn, hoor. Het van moet passen de bij het verhaal. Uh, bij ja. in de, in de... Het ja. zou wel kunnen. Ja. Misschien in, uh, in een scène, dat kan wel. Ja. Maar wij hebben ook nog een idee met teletransportatie. Dus van de ene plek naar de andere plek transporteren. En daar, ik denk dat dat ook nog wel een gave illusie is. Ja. En waar we het in de auto over hadden, over... Uh... Dat jij in je droom van een flatgebouw afvalt. En dat dat ook werkelijk op het toneel te zien is. Oh. Dat je zo valt Dat je mij ziet vallen, ziet maar eigenlijk zweef ik. En dat de beelden erachter, zeg maar, blijven bewegen. Een soort alsof van het, een uh, live uh, greenscreen. Ja, ja, ja, dan moet je moeder niet in de zaal zitten lijken. Nee. <laughs> nee, nee, niet tijdens de repetities in ieder geval. <laughs> en Angela, wat is jouw grote droom als, als het gaat om het verder ontwikkelen van jullie uh, expertise, van jullie show? Uiteindelijk is hetzelfde als zo misschien klinkt het een beetje zo... Uh, maar echt de, onze eigen theatershow te maken en echt de hele stijl en de hele ding daarom echt dat voor onszelf te creëren, dat lijkt mij echt heel erg kijk om... Uh, dat wij zijn best origineer in onze ideeën. En soms heb ik ook een beetje extreem ideeën, maar ze proberen mij een beetje te dimmen. ik heb gewoon zulke grote ideeën, dat je dan van ja, sorry, maar we hebben geen 2 miljoen op de bank. Zij die deden iets groots Ja, eigenlijk wel. En dan zeg ik, ah, ik even Ja, vraag mij dat, dus ik kijk naar Oh, Ik ga niet zeggen. Maar die truc met die papiertjes, die bankbiljetten worden, dus dat moet geen Ja, ik blijf bezig. Ja, precies, ja, je moet hem Ja, het was heel fijn dat jullie hier wilden zijn met z'n drieën vandaag... Om, om een beetje een kijkje achter de schermen te geven... Achter, ja, wat, er, wat er achter die illusies uh, plaatsvindt. Jullie hebben geen illusies uh, verklapt. Dat moet ook niet, want illusie moet illusie blijven. Ja. Wanneer kan ik die show gaan zien in een Nederlands Theater, denk je? Hoop je? Nou, wij zijn uh, in onderhandeling met een aantal partijen... en ik hoop uh, in 2014. Dat, dat is wel heel snel. Ja, dat klinkt heel ver... Maar nou, ja, jij vindt het snel. Voor mij is het eigenlijk heel ver, want ik leef, leef echt uh, per dag. Ja, ja, maar toch... En, moet er moeten uh, nog een uh, 55 illusies gemaakt maar misschien, worden. Maar misschien niet de show waar we het nu over hebben... maar misschien een, een soort versie daarvan. Want we kunnen natuurlijk niet ons publiek tien jaar gaan laten wachten. Dus uh, nee, misschien over twee jaar dat we een deel al daarvan gaan doen. Misschien in combinatie met andere artiesten. En over vier, vijf, zes jaar de volledige versie. Ik, Ik zou zeggen, heren, aan het werk... Ja, ja, dat, gaan we, dat blijft. Dik aan het bouwen. En ik ben heel benieuwd wel, welke show dat gaat worden. En hoe die eruit gaat zien. Ik, ik ben gefascineerd geraakt door jullie vak. Dank daarvoor. Dank voor jullie komst. En uh, wel thuis. Dank ja, je wel. Ja, ja, ja, ja, Doe ik hoor. <laughs> Wat mij betreft heel graag tot morgen trouwens. Dan mag ik u opnieuw welkom heten hier in Casa Luna. En dan ga ik over iets heel anders praten. Ik zei het al even over onkruid namelijk. Want onkruid, dat kun je heel best gebruiken in de keuken. In de geneeskunde. Of bij het kleuren van textiel bijvoorbeeld. En dat alles toont Natasha Tastagova aan in haar prachtig speelsontworpen boek Ongewild. Morgen komt ze daarover praten. Morgen is ze mijn gast, even na middernacht. Zodadelijk klinkt de nacht anders hier op Radio 1. Dat allemaal, dankzij Roel Koenigs. Heel veel plezier daarbij. En wat mij betreft, dus graag tot morgen. nacht.